Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De pleegouders van het mishandelde meisje uit Vlaardingen worden nu ook verdacht van vrijheidsberoving. Ze zaten alvast voor poging tot doodslag. Het meisje van tien werd afgelopen week zwaargewond binnengebracht bij het ziekenhuis. De pleegouders kwamen snel in beeld als verdachte. Volgens de burgemeester van Vlaardingen gaat het nog steeds heel slecht met het meisje en wordt gevreesd voor haar leven. Er moeten nieuwe verkiezingen komen in Israël, zegt politicus Benny Gantz. Hij wordt gezien als een grote rivaal van premier Netanyahu. De partij van Gantz zegt dat mensen door de aanval van Hamas op 7 oktober... hun vertrouwen in de regering verloren zijn. Dus hebben ze een wetsvoorstel ingediend om het parlement te ontbinden. Correspondent Nasra Habiballa. Premier Netanjahu die heeft ook al een paar keer herhaald... Uh, dat hij vindt dat dit absoluut niet het moment is voor verkiezingen. Want hij zegt, ja, we zitten midden in een oorlog... Uh, Verkiezingen die zorgen voor verdeeldheid binnen de samenleving. En juist op dit moment, omdat we nog midden in die oorlog zitten, is er behoefte aan eenheid. Het is dus nog lang niet zeker dat er ook echt verkiezingen gaan komen. En het is de perfecte tijd van het jaar om schapen te scheren. En daarom hebben ze er in Burgerbrug in Noord-Holland maar gelijk een marathon van gemaakt. 1500 schapen zijn in twee dagen tijd helemaal kaal geschoren. Ook studenten hielpen een handje mee aan de mega-operatie. Mijn taak is dan om hier te staan en de schapen te begeleiden, de planken op, zodat ze naar de scheerders kunnen. Eigenlijk ervaring leert dat ze hier komen en denken, Hu, wat moeten we doen? En dan zijn ze hier bezig en dan eigenlijk zijn de geluiden allemaal, oh dit is leuk, met elkaar, gezellig. Oh, schapen zijn eigenlijk... Echt... Best wel hele coole dieren. Uh... De schapen vinden het zelf trouwens ook fijn om lekker kaal de zomer in te gaan. Het weer dan nog, vanavond blijft het overal droog. Morgen is er iets meer zon met tussendoor nog wel wat buitjes en een graad of 18 dan. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de avondspits voorbij. Op de N205 kan je nog file rijden vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem. Want er staat drie kilometer bij Haarlem met een kleine 10 minuten vertraging.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.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 King's, dat trapte deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf af. Want het is ook weer de laatste donderdag. En dat betekent dat we dus een beetje terug gaan kijken... wat betreft de releases van afgelopen maand. Dat zijn, dat zijn er nogal wat. Maar we hebben ook gasten in de studio. Niet zomaar, want dat is Harlem Lake. Die zijn vanavond hier te gast. Die gaan ook wat spelen. Het zal iets anders klinken dan je normaal gesproken van ze gewend bent. Uh, dus dat uh, gaat uh, een beetje vanaf 8 uur een beetje spelen. Uh, wat gaan we dan doen in dit eerste uur? We gaan straks praten met Hens. En dat heeft te maken met uh, de single die hij vorige week heeft uitgebracht. Part-time Lovers. Die ga je natuurlijk ook in dit uur horen. Uh, dat is één. En het uh, tweede is dat uh, ik ook weer eens eventjes op, het, uh, op Instagram... en ineens als ik dan iets opsla kom ik iets van Foto van Dam tegen... Het is wel heel erg leuk. Want meteen staat er een foto van Marcus op Insta. En dat betreft dan een optreden tijdens bevrijdingspop. En dan ook nog eens het herdenkingsconcert. Dat vond ik wel heel erg leuk. Dus ik denk, ja, ze zullen het toch even noemen. Want naast het feit dat hij ook hier de techniek doet, is hij fotograaf. Bij onder meer bevrijdingspop. Dus dat doet hij dan ook. Dus dat vond ik ook wel even leuk om dat te vermelden. Um, dat is even in het kort dus wat wij doen. We gaan ook uh, snel verder met de muziek. Hier is de dame die binnenkort haar EP-release gaat doen. Tune in mee. Tune in mee. But it's not—is it you or just the?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 Bij mijn... Baan. Deze snuiter van Moorpark, die hebben we hier ooit volgens mij hier in de studio gehad. Toen hebben ze hier ook uh, gespeeld. Uh, maar Moorpark schijnt toch al een beetje verleden tijd te zijn. En Jake Montero, want uh, dat is degene die je net hebt uh, gehoord, is met een heel ander verhaal bezig. Dit was een talige single. En eigenlijk zijn, uh, zijn eerste. En het uh, nummer dat heet Bevrijd. Uh, daarvoor hoorde je June M.A. en Bad Healing volgende maand... ...komt haar uh, EP uh, en dat is, ja, ik ben er weer de titel van de EP die kwijt. Dus, maar die uh, gaat ze presenteren in Patronaat. En dat uh, is zeker, denk ik, wel de moeite waard om daarbij te zijn. Ik geloof ergens woensdag 26 juni uit het hoofd. Uh, ja, klopt. Donderdag 27 juni hebben we hier ook het een en ander te doen. En dat is ook weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf, mensen. Dus dan weet je dat ook alvast... Jensen Charlotte die heeft ook in het patronaat gestaan. En dat was het onderdeel van Nieuwe Oogst. En vorige week kwam haar single De Vastness uit. En die hoor je dus nu ook. I live, I I long Explore the concrete, feel the grass. Learn to focus. It's a test I walk. have control over anything. I Wonder why you never speak out loud what's right on your mind, but now. We kennen hem een beetje van het uh, verhaal van de chansons. En in dit geval een beetje de Engelstalige versies. Uh, wel eigen materiaal, dat uh, dan weer wel. Pearl hoorde je van Morfuis. Daarvoor hoorde je Jente Charlotte met de Vastners. Dat is ook een onderdeel van materiaal wat ja, uitkomt op een EP, geloof ik. Uh, dat uh, is in ieder geval het blokje van twee. We gaan uh, over twee platen praten met de Hens... En die, uh, dat is, heeft uh, te maken met uh, de single part-time lovers die uh, vorige week is uitgekomen. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek uh, daarvoor afgaand. En dit is een van de nummers die afgelopen maand is uitgebracht. Dat nummer is Pinot. Een meisje en een gore fles Bacardi in haar hand. Misschien gaan wij eraf vanavond. Alle homies zijn al lang daar. De panzer van de bar Laat alleen de vrouwen binnen de mannen tekenen. Er komt de eerste aan. Ook vanavond. De tweede vraag vraagt haar naam.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 een beetje al bezig is met soundcheck. Ja, uh, gaan we toch ook even wat telefonisch uh, interviewwerk uh, doen? En dat doen we met Hens. Dat is degene die je net uh, hebt uh, kunnen horen. Daarvoor hoorde je trouwens Pien met Olt. En uh, over Hens gesproken. We hebben hem ook aan de telefoon. En voluit heet hij Berend. Goedenavond. Goedenavond. Hallo, hallo. Ja, hallo. Ik zeg voluit Berend Hensema. Dat is die echte naam. Zeker. Ja. Zeker. Uh, nou, dan hoef ik het niet uh, te raden, want uh, Hens is dus afgeleid van je achternaam. Zeker weten. Ja. Zeker weten. <coughs> even, ja, ja, even over jou, want uh, dit is eigenlijk iets anders met, uh, met waar je ooit mee begonnen bent. Klopt. Ja. Klopt. Ik heb, ik heb een hele hoop detours gehad uh, in, in mijn uh, muzikale pad. Ja, hoe, wat bedoel je met detours? Nou ja, in principe uh, kwam ik op mijn zeventiende op de Herman Brood Academie. En werd ik daar aangenomen als rapper. Ja. En uh, toen op een gegeven moment uh, produceerde ik al wel zelf zeg maar, mijn eigen beat. Maar toen kwam ik via via ineens op uh, iets van Merel en Sam Die toen een producer zochten voor een liedje. Dus ik had dat doorgestuurd. En uh, dat werd opgepikt en dat werd toen ineens een liedje. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk heel veel voor anderen... Uh, ja, liedjes gaan produceren en, en schrijven. En dat is toen eigenlijk een beetje... mijn main ding, uh, geweest... de afgelopen jaren. Mm -hmm. um, en daarnaast maakte ik als hen... solo inderdaad ook wel uh, muziek... en heb ik ook wel wat leuke... Nou ja, 3 voor 12 uh, en 3FM... Uh, ben ik wel eens geweest. Ben ik wel eens voorbij gekomen. Mm -hmm. um, maar op een gegeven moment... overheersen, dat produceren... en uh, ja... ...toen uiteindelijk heb ik weer een omslagpunt gemaakt. En uh, dat is uh, ongeveer nu een jaar geleden geweest... ...dat ik weer heb besloten om uh, de liedjes die ik heb gemaakt... Uh, ...de afgelopen tijd toch naar buiten te gaan brengen. Ja, um, dat is totaal iets anders dan uh, het Hens Solo-verhaal. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Uh, wat is het uh, verschil? Want uh, je, je zingt nu ook meer... Hè? ...want dat, dat, dat hoorden klopt. we net ook uh, heel duidelijk bij Zij dat hoort bij klopt. mij. Ja, nee, ja. Uh, als als ja, Hans Solo was eigenlijk gewoon een beetje... Ik denk dat ik toen nog heel erg zoekende was in wat ik, wie, wie, wat ik wilde zijn. Mm. En uh, ik denk dat Hans dat uh, wat concreter heeft. Maar dat Hans ook wel een hoop van Hans Solo heeft meegenomen. Zeker in, nu in deze huidige fase. Mm. Um, en ik denk dat Hans uh, na verloop van tijd een stuk volwassener wordt. Ja, dat hoor ik ook meer uh, mensen willen zeggen. Van, en ook mensen van jouw leeftijd in dat, dat opzicht. Die zeggen allemaal van ja, uh, we, we hebben dan iets uh, uh, gedaan in het verleden. Noem het jeugdzonde of wat dan ook. En dan op een gegeven moment dan valt het een kwartje. En dan wordt het een totaal ander verhaal in één keer. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja, ja ik, ik, ik, en inderdaad, ik. Durf nu inderdaad. En wat ik ook denk is dat ik tegenwoordig gewoon echt kan maken wat ik voel. Hmm. En uh, dat als ik dus een idee heb dat ik dat nu ook echt uit mijn vingers kan krijgen. Dat ik met hem solo toen qua skills ook gewoon nog niet kon. Hmm. Um, nou hebben we dus, zo hoort het bij mij net uh, laten horen. Uh, vorige ja. week uh, ja, heb je ook een single uitgebracht. Die gaan we zo dadelijk uh, draaien. Maar klopt. dat is wel de bedoeling dat, er, dat, dat er, het een opmaat is naar meer materiaal, heb ik begrepen, toch? Zeer zeker, ja. Zeer zeker. Ja, want hoe lang ben je daarmee bezig geweest om uh, al die uh, singles dan toch een beetje op een rij uh, te zetten voor, ik dacht, een EP-release? Ja, klopt. Uh, de, de bedoeling is om eind dit jaar, eind zomer, uh, mijn eerste EP eruit te gaan gooien. Mm -hmm. En uh, kijk, eigenlijk. En dat weten niet veel mensen. Maar ben ik met dit hele project begonnen. In de vorm van. Ik ga een album maken. Ja. En daar heb ik de afgelopen, de afgelopen jaar, anderhalf jaar. Heb ik daar heel veel liedjes voor gemaakt. En in die vorm kon ik ook heel lekker werken. Omdat ik dan niet meer met een soort verwachting zit. Van dit moet een single zijn. En dit moet catchy zijn. En, maar gewoon, ik ga een album maken. En wat ik maak en wat eruit komt. We zien het wel. Als het leuk is, is het leuk. Als het minder leuk is. So be it. Um, dus dat is een beetje wat ik, wat ik heb gedaan en wat ik nu aan het doen ben. Maar dus, dus er zit al best wel veel tijd in, um, maar er is zeker heel veel muziek onderweg. Ja, um, dan, ja je hebt, uh, deze single had je al uitgebracht. Uh, waren daar ook nog reacties op uh, gekomen, voor zover jij de weet? Zeker, ja kijk, het ding was, uh, ik, ik uh, heb in, in het proces van het maken van mijn album, heb ik ook gewoon afstand gedaan van uh, social media en alles daarmee uh, verbonden, zeg maar. Dus ik kwam bij het releasen van mijn nieuwe single, uh, van mijn debuutsingle van Hens, dus weer terug op social media. En toen uh, heb ik daar zeker hele lieve, leuke reacties uh, op gekregen, waar ik heel dankbaar voor ben. En uh, ja, bij part-time lovers uh, zijn er ook... Uh, ja, fijne reacties. Dus ik, ik mag zeker niet klagen. Ja, um, even over de, de, de teksten en de muziek die je maakt. Want waar, waar, ja, je zegt, het uh, beschrijft een gevoel. Is dat, zijn dat je eigen uh, dingen die je zelf hebt meegemaakt? Of hoe zit dat bij jou? Tot nu toe wel. Ja? Tot nu toe wel. Ja, uh, nee, eigenlijk, nee. eigenlijk is alles wat ik maak... Is of uh, direct bij mij gebeurd of indirect uh, uh, geïnspireerd, maar alles ligt wel dicht bij mijzelf. Soms verdraai ik dingetjes wel een beetje, zodat uh, ja. Uh, maar over het algemeen ligt de kern redelijk dicht bij, bij mijn eigen ervaring. Ja. Uh, maar wat ik nu voornamelijk aan het doen ben, is ook een beetje terugblikken op mijn jongeren zelf uh, in, uh, in de muziek die ja. ik nu aan het maken ben. Ja, en, en oh, je zegt uh, je jongeren zelf, maar wat, uh, wat ziet de hens uh, nu uh, wat, wat hij toen niet zag? De, wat ziet, ik... hij, uh, wat hij, ziet hij uh, bij die jongere hens uh, zoals die nu in het leven staat? Het zit hem al in de naam. Hmm. Um, Hens, Hens Solo dacht dat hij uh, alles eigenlijk wel een beetje... Uh, nou ja, dat hij het alleen kon. En uh, dat hij... Uh, nou ja, de, de, de, de, ik denk dat Hens meer uh, ja, erop uit is om echt zeg maar, samen ook met andere muzikanten uh, iets moois te maken. En ook uiteindelijk uh, echt daarmee een verhaal te, uh, te vertellen. En, en met een doel. Uh, terwijl Hens Solo eigenlijk eerder gewoon een beetje zichzelf nog heel erg aan het ontdekken was. Ja. En uh, ik denk dat geen mens ooit zal zeggen ik weet wie ik ben. Maar ik heb in de afgelopen uh, twee jaar er ben ik er wel steeds meer achter gekomen wie ik ben en waar ik voor sta. En dat Han Solo uh, toch nog wat meer een masker had en toch nog wat meer uh, nou ja, een uh, 17 tot 19-jarig uh, uh, uh, niet onzeker Jochie, maar uh, er zat zeker wel nog wel wat meer onzekerheid onder ja. onszelf. Die wist nog niet goed wie die was. Ja, is, is, dat is, is dat een beetje het masker wat je op had uh, om je onzekerheid te verbergen, als ik jou zo hoor? De, ik denk, de, persoonlijk denk ik dat dat, uh, ja, dat, dat misschien wel er aan bij, bij heeft gedragen of zo. Ja. Uh, ja, ik denk dat iedereen wel maskers draagt. Ja. Maar, uh, het, is, het was niet enorm of zo hoor. Ja. Maar, uh, als ik zeg maar zelf gewoon analytisch of mezelf analyseer en terugkijk op hoe, hoe ik toen in het leven stond. Ja. Denk ik dat ik wel een stuk banger was voor de wereld. Ja. ja. En, uh, ja. Hoe zit het met de single part-time lovers? Waar gaat die over? Part-time lovers, dat gaat eigenlijk. Het is eigenlijk een beetje een, een, een luchtige knipoog naar bindingsangst. Mm. En uh, dat gaat eigenlijk. Part-time lovers gaat er eigenlijk over dat je aan het daten bent met een meisje en dat het in het begin uh, allemaal super gezellig is, totdat deze persoon eigenlijk uh, dichtbij komt en uh, ook wel. Het is een beetje een, een een rare mix, want die persoon die zoekt ook wel heel veel uh, uh, bij de andere persoon, zeg maar. Mm. Uh, een beetje ook op een de heftige manier waardoor je het eigenlijk afketst. Uh, maar daar gaat Part-Time Lovers eigenlijk over. Ja. Dan over jou, want uh, waar ben jij te vinden op het Wereldwijde Web? Jij kan mij vinden op Spotify uh, onder Hans in caps Lock met een punt erachter. En op alle socials ben ik te vinden onder Hens.fm. En ook wil ik even benadrukken dat er uh, vannacht om 12 uur. Uh, een part-time lovers part-time edit komt voor de mensen met uh, een wat kortere spanningsboog. We hebben de 23 seconden intro eraf gehaald uh, omdat die een beetje lang is voor radio en uh, voor in je playlist. Dus uh, vannacht om 12 uur kun je die ook checken. Ja, en laten wij die edit versie dan nu ook laten horen. Hier is dus, uh, Hens met part-time lovers de radio edit. Dit gaat veel te snel Ik zoek geen duur. Hier ik jou vertel Oh baby, geen maar tijd, we zijn toch part-time lovers Waarom wil jij nu dat ik verander als ik om je geef? Jij wilt dat ik me overgeef Maar wie zegt dat ik ben wat je zoekt? Wij zijn part-time lovers, lieverd, misschien ik even niemand andersom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 Plek. Lieve, dit gaat veel te snel En ik zoek geen duel. Wanneer ik jou vertel Oh baby, hele tijd We zijn toch part lovers Waarom wil jij nu dat ik verander als ik kom je geef jij wilt dat ik me overgeef Maar wie zijn we Misschien wil ik even niemand anders om me heen. Want jij komt te dichtbij, bij mij, bij mij I love it last time, the sax at Play that shit Denied and left behind Attracted by her warm, bright light There she took you Productie van Gerard Huizingveld uh, geweest. Dit mooie nummer van Martine Bol. Ooit hebben wij hier ook uh, haar in de studio gehad. Dat uh, was alweer tien jaar terug. En ineens, na tien jaar, ook deze nieuwe single. Helemaal. Ja, flopguested uh, waren we daar wel over. <laughs> Orphan Child hoorde je. Daarvoor uh, was het uh, Part-Time Lovers van Hens. En uh, inmiddels uh, zijn we een beetje aardig aan het warm draaien voor, voor Harlem Leg straks vanaf acht uur. Maar zover is het nog niet. De nieuwe single. En trouwens, ik krijg ook weer berichten van... Ja, wanneer komt die nou voorbij? Want de radio staat aan. Ja, ik ga het toch even zeggen. Mensen die op de single van Camilla Blue zitten wachten... die moeten toch nog heel even geduld hebben. Want dat gaat pas plaatsvinden in uur nummer 2. Dus, dus dat wordt vanaf 8 uur. Dus daar zit hij in. Maar zover is het nog niet. Deze single komt morgen ook uit. Zijn oude bekenden van Marcus en van mij. Namelijk Fleabag... I'd bay for wike, even single will hate teardrops the fight, drops in my, the fight, on my skin. Sometimes I wonder what or why or who I of ancient shadows in my head in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 Drukten in de drank, in dromen die ik had. Ik kan mijn hele leven schuilen, schuilen, schuilen. En de spin der illusie trekt een wet op mijn geloof. Dat er elke dag de zon schijnt, zonder wolken in hun hoofd. Alsof iedereen de kans krijgt.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 En saboteert me als de beste, stress, best, stress, best, best, best. En de spin der illusie trekt de wet om mijn geloof. Niels Buis, of niet Niels Buis, dat was uh, May Evans. Ik moet het goed zeggen, want ik ben bezig Niels Buis op te zoeken. Dat is uh, waarom ik eventjes uh, afgeleid uh, word. Nee, dit is uh, May Evans, dat uh, nummer dat heet Spin der, uh, der Illusie. En dat is een single die een beetje over de zelfsabotage gaat. Bovendien uh, is dat een uh, single die morgen uitkomt. Fleerback uh, geldt hetzelfde voor, want Teardrops. Uh, ...komt ook morgen uit. En nu die Niels Buijs, die komt uh, komende maand... ...komt hij hier bij ons uh, terecht... Uh, ...bij ons in de studio. En dat nummer dat heet Learning Still. stond een beetje hard. Ja, uh, ik hoor dat niet vanwege de koptelefoon. Dus wordt uh, wordt heftig gebaard van hé uh, joh, hey, kan dat even wat, wat minder? Ja, dat kan. Maar uh, die tv is weer nodig om onszelf weer een beetje te kunnen zien. Want uh, ja, tien seconden later dan kan je jezelf een beetje terugkijken uh, hier. In de studio. Ik zei net, uh, Niels Buis. want dat is uh, degene die je net hebt uh, gehoord. Uh, vorig jaar deed hij nog, en uh, was hij nog, onderdeel van Saai Hollywood. Volgens mij heeft hij die band een beetje zelf uh, bij elkaar... Uh, ja, bij elkaar gezocht. Uh, alleen die, band, die bestaat niet meer. En de Niels Buis is zelf doorgegaan. En het verhaal is dat hij dus wat meer Americana aan het uh, brengen is. Nou, wil het geval, volgende maand al... is het uh, eigenlijk een beetje de teken van het andere geluid van Valentam. Want er zitten alleen maar Valentamse dingen in, komende maand. Dan weet je dat alvast. En uh, dat is Lucy N, beter bekend als Loes Fabienne... en voluit heet zij Loes Visser die is op 6 juni, dus volgende week uh, 13 juni is het de beurt van Vast Countenance en die zijn komende zaterdag te zien tijdens Kaaspop uh, in Edam, op de Beestenmarkt kun je ze zien en 13 juni dus uh, wat zeg ik, 20 juni dus Niels Buis. en de laatste, dat is een uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. dus dat zijn een beetje stamgast aan het worden, want dat is Lorem Ipsum. Dat kunnen we dan ook meteen uh, gaan uh, voorbereiden voor de popronde. want daar zijn ze voor geselecteerd voor dit jaar. En niet zo lang geleden, ik geloof zelfs begin deze maand, hebben ze hun eerste album release show gedaan in Bittersoet. Was op 4 mei, eigenlijk best een gedenkwaardige dag, eerlijk gezegd. Omdat dat ook een heel speciaal moment geweest moet zijn. Nou, uh, voor release shows gesproken: dit is de Void, die doen dat ook. En dit komt van hun debut EP. Right we go together like a water and, fire. Water, and fire. water and fire we met as strangers oblivious to danger they say met mijn tijd. Dus ik moet het 15 seconden vol kletsen. En dan staat er iemand weer voor, voor snufferd die, die dan weer de boel op uh, loopt te houden. Dan, uh, ja, dan uh, wordt het een beetje stil op de radio. Maar goed. Uh, dit is, uh, dat was De Void. En ze gaan binnenkort morgen dus hun release show doen. Het we zijn er weer. ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.